In de bossen bij Gilze in Noord-Brabant zwerft al weken een Armeens gezin rond dat geen verblijfsvergunning heeft gekregen. De vader, moeder en zoon zijn uit het asielzoekerscentrum Prinsenbos gezet omdat ze niet willen meewerken aan hun uitzetting. Sindsdien zwerven ze door de bossen rond Gilze. De vader is hard patiënt en zou medische zorg moeten hebben. De drie zouden er niet voor voelen om het bos uit te komen omdat ze niet uitgezet willen worden. Het CDA en de PvdA in buurgemeente Breda hebben BND gevraagd om de nodige hulp te bieden.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 Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt met een enkele bui met landinwaarts verspreid nevel of een mistbank en minima rond 13 graden. Morgenperiode met zon en vooral ochtends kans op een bui. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu zie het. Het is al lekker vrijdagavond. Jouw zie het is weer op jouw Hem Zandvoort. On The one and only. Net onze een weekje mogen missen, maar... dan weet je dan altijd dat we keihard terugkomen. En ja, waar we trappen we dan mee af? Nou, dat kan niet anders missen. Leonardo Klova is met Move On. En wat hebben we vanavond allemaal in de show? Nou, maak je borst maar nat hoor. Als dat dan niet van het warme weer is... nou, dan uh, komt het wel van deze lekkere hits, want... We hebben het nodige klaarstaan. Natuurlijk gaan we eventjes kijken in de mailbox. Wat is er allemaal binnengekomen voor leuke feestjes? Waar kun je binnenkort naartoe? Wat moet je alvast in de agenda zetten? Ik zal je zeggen, de eindfeestjes van het strand komen er alweer aan. Dus pak je agenda vast erbij. En dan heb je de super early bird tickets al in de pocket. Natuurlijk rond die klok van 10 voor 10. De one and only see-it partykite. En ja, als je denkt van nou... Gaat er nog wat komen? Jazeker, het tweede uur hebben we weer een spetterende kerstmix. Van wie die deze week is, dat laten we nog even in het midden. Geloof me, hij is sensationeel lekker. Kortom, reden genoeg om je de komende twee uur af te stemmen hier op jouw 106.9. En als we het over lekkere muziek hebben. We hebben Mike McCoe ook meegenomen. Hij zegt, het is mijn show. Nee, zie het is toch echt mijn show? Patrick Hagenaar nam hem onder andere... En dit is het resultaat. Hou me hier. Op jouw Seven Zand zie Sea in the House Makes a Noise. Tell you, show? you, you, tell you, you, tell you, you, tell you, you, Die rokt hem toch wel eventjes hier. En zeker nou op de 106.9, 104.5. Of natuurlijk via ons digitale televisiekanaal. En mocht je meekijken in de studio, welkom, welkom. Altijd leuk, al die webcams hier zo in de show. En dan kun je zien hoe het achter de schermen gaat in deze vernieuwde studio. En laten we maar eens gelijk een lekker nieuwtje erbij pakken. Ja, het weer is er helaas alweer een beetje aan het omslaan. Maar wie weet wat er nog gaat komen... Maar op zaterdag 14 september komt Beach Club Fuel met een waanzinnige closing party. Ja, na een zomer met veel dikke feesten bouwt Fuel het paradepaardje toch echt voor het laatst. Namelijk de offici officiële closing party zal namelijk alles overtreffen. Dankzij de programmering van niemand minder dan Ferry Korsten, Cosmic Kate en Jacob van Hagen. En het wordt nog mooier. In een 9 uur durende dansmarathon zullen deze grootmachten zelfs Exclusieve drie uur sets verzorgen. En ja, daar wil je toch bij zijn. Traditiegetrouw vindt Ferri Korsen voor Fjore altijd een plekje in zijn agenda. Al sinds 2009 staat de geboren Rotterdammer op het podium van de populaire strandtent in Bloemendaal en Zee. En dit was voorheen natuurlijk BLM 9. Ja, Korsen blijft een excentrieke grootheid in de scene en scoorde afgelopen jaar wederom hoog in de lijsten. Mede dankzij Weekend alweer zijn vierde artiestalbum. Het team van Fuel is dan ook apentros dat er in zijn belachelijk drukke agenda een gaatje is gevonden voor een optreden in Bloemenau. Het evenement is dus op zaterdag. Ja, het start om 2 uur middags en duurt tot 11 uur avonds. Dus zet hem maar vast in de agenda, zaterdag 14 september. En ja, naast Corsten schittert er nog een andere wereldtopper op het affiche van Fuel. We hebben het over het illustre Duitse trendsduo Cosmic Kate. Aangezien de focus sinds een jaar of twee volledig op Amerika ligt zijn de heren nauwelijks te boeken in Europa. Laat staan op de kleinere evenementen in Nederland. Toch zijn ze erbij om het zomerseizoen van Beach Club Fuel met een waanzinnig hoogtepunt af te sluiten. Last but not least, Jacob van Hagen, de Nederlandse trendsetter van het nieuwe geluid. Ja, Spotfire was zijn absolute doorbraak. Een pompende mix van house, electro en trends die hem wereldwijd naastbekendheid gaf. En die zeker hier bij Siets uh, voorbij kwam. De warming-up is dus bij hem in goede handen. Ja, Beach Club Fuel biedt de 100 snelste bezitters een aantrekkelijke korting. Hallo, horen we daar korting? Jawel, voor de Nederlanders onder ons is dat altijd leuk. Alle early bird tickets zijn over de toonbank gevlogen en zijn niet meer te krijgen. Wat zeg ik? Ze zijn compleet uitverkocht. In de reguliere voorverkooptickets kosten de tickets 25 euro. En ja, als dit evenement niet uitverkocht... Gaat, dan zijn er deurprijzen mogelijk van 30 euro. Maar reken er maar niet op dat dit nog aan de deur gaat gebeuren. Dus haal ze zo snel mogelijk in huis als je erbij wil zijn. En waar moet je dan naartoe? Nou, naar de site van TicketScript. Niet I say More. Tot zover de nieuwtjes. Zometeen nog veel meer nieuws. De partyguide. En wat dacht je van deze lekkere eten hier? En Crown staat ze niet in pizza, dan is het wel ergens een ander groot festival. Nu hier, bij jou zie je het met Don't You Like This.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 op je stoel, of ben je er helemaal van afgedaan? Wat een trek, hè? Hey. Deze Rivero en Jonathan Pitch met The Other Side. Tik, tik. Misschien heb je hem ergens al gehoord op een heel gaaf festival. Of wie weet, was dit jouw eerste keer. Helemaal lekker. En je gaat hem zeker hier vaker horen. bij zie natuurlijk. En ja, we waren net eventjes op Bloemendaalse strand met een nieuwtje, maar we gaan nog even door, want daarna laat Bloemendaal trillen. Wat gaat hij doen? Hij gaat niet met een... Ja, zanddrilborga. Maar hij gaat helemaal los. Want Sex Up gaat een record breken. Op zondag 28 juli stond Bloemendaal aan zee... in het teken van Dina Sex Up on the Beach. Het vrouwvriendelijke concept heeft na vele uitverkochte avonden in Amsterdam. Rotterdam, Leiden, Breda, Eindhoven, Harderwijk, Scheveningen, Kerkrade... en Scheveningen weer een mooi record weten te verbreken. Deze eerste editie trok namelijk meer dan 6000 bezoekers. Het was het seizoen dan ook, het drugsbezochte evenement tot nu toe op het strand van Bloemendaal. Ja, met een overweldigende line-up, een enorme lading special effects en live entertainment... kan er worden teruggeblikt op een enorm succesvolle editie van Sex Up on the Beach. Beast Club vroeger was vol met de mooiste mensen die vanuit alle hoeken van het land waren afgereisd... naar Bloemendaal, speciaal voor dit evenement. Helaas was het niet mogelijk om alle bezoekers toe te laten tot het evenement... omdat ook de locatie Beach Club vroeger zich aan de maximale capaciteit moet houden. Gelukkig krijgen deze bezoekers nog een mogelijkheid om getuige te zijn van dit spektakel. Op zondag 25 augustus staat Beach Club vroeger namelijk in het teken... van de laatste editie van Sex Up op het strand van dit seizoen. En ja, natuurlijk wordt er voor deze Sex Up Grand Closing groot uitgepakt... Daarna wordt op deze dag bijgestaan door niemand minder dan de Flexicon Futuring MC Zep, Leroy Stiles, DeLifio Riven en Aaron Kill, Stefan Vilein, Biggie, Fleva, Superior, Prime, Brian Dalton, Patrick Pauw en MC DJ. Ja, verzeker jezelf op tijd van een entreebewijs indien jij dit spikstakelstuk niet wilt missen. Met je voorverkoopkaart hoef je niet in de algemene rij te staan en ben je zeker van je toegang. Deze kaarten zijn voor slechts 15 euro verkrijgbaar... via www.sexandworlds.com en alle Primera-shops. Op zondag 25 augustus zal het vanaf 2 uur mogelijk zijn... om een kaart aan het loket van Beach Club vroeger te kopen... indien ze niet uitverkocht zijn. En ja, let op, ook al heb je een voorverkoopkaart... je moet minimaal 18 jaar zijn... en in het bezit van een geldig identiteitsbewijs om binnen te komen. Dus, wil je binnenkomen? Haal je kaarten dan nu in huis. Tot zo weer een nieuwtje. Gauw door met nieuwe muziek. Wat dacht je van deze plaats? Get up van Into Jonathan Pitch en Romeo Blanco featuring Billy. Don't pull me down along with you. Gezellig is, dat zijn de feestjes van Het Candy. Ja, het Candy celebrate summer het Outdoor Leuk Festival in Groningen. Ook daar zijn de leuke feestjes. Want Het Candy introduceert een nieuwe Outdoor Edition, Het Candy, het Leuk Festival Groningen. op 1 september van 1 uur middags tot 11 uur s avonds. En ja, dan zal de zonneweide in het stadspark Groningen worden omgetoverd tot een waar Diverse internationale Headcandy DJ's worden overgevlogen uit House Capital, London ...onder begeleiding van Headcandy Legends Andy Norman, Abo en Stephen Quarré. Waan je in je in Headcandy's outdoor decadentie? Maak je naast de kenmerkende Headcandy sound ook op voor stunning decoration... ...beautiful live artiesten en sexy Headcandy girls. En natuurlijk, uniek entertainment Resulterend in een uitgelaten Ibiza-sfeer... Het Candy, the only place to be this summer. Dat zijn hun woorden en ik hoop dat het een beetje genoeg weer wordt. Ja, midden in het historische Groningen Stadspark ligt deze aan de locatie. De zonneweide in het stadspark wordt eenmalig omgedoopt tot het Candy House Music Heaven. Een waar voor 2750 uitzinnige feestgangers. Wil iedereen? Koop dan nu vast je kaarten. Op 1 september vindt het plaats van 1 uur s middags tot 11 uur s avonds. De early bird tickets zijn 17,5 euro exclusief fee. En de reguliere, reguliere kaarten kosten 25 euro ex fee. En zijn te verkrijgen via hetcandy.nl of www.pepperevents.nl Of via de site van Ticketscript. Tot zover dit nieuwtje. We kijken even in de mailbox... En ik zie hier een mailtje binnenkomen van Mariska. En Mariska zegt: Heb je een lekkere koele plaat? Nou, daar komt hij speciaal voor jou. Lejoet met cool. Hier natuurlijk bij het of jouw CVM Zandvoort. Lekker, le Met Cole en de Ben Pierce remix. En te zien aan de mailbox. Als je één keer een verzoekje in wilt, dat denk jij zeker ook. Ha, dat kan ook. Nou, heel goed. We doen het nog één keer. Ik zie hier een mailtje binnenkomen van Mark en Pascal. En die zeggen, nou, heb je nog even een lekkere beuker? Nou zie het zo, zie het niet zijn als we niet even voordat we de partykite erin gaan knallen en lekkere beuken gaan doen En met wie doen we dat beter als met Eric Morillo, Harry Chuchu Romero, José Núñez, Sonny James en Rui Marciano Kortom, we gaan even Jungle Blood draaien Zometeen, 10 voor 10 Dat is de tijd dat hij voorbij gaat komen, the one and only Zie het, partykite, hou me hier, want ook een tweede uur Gaan we flink doorknallen De James en Ryan Marciano met Jungle Blood. De brekkels bij de one and only. See it, partykite. Ben je er klaar voor? Waar kun je vanavond heen? Waar kun je morgen je voetjes van de vloer doen? En natuurlijk, zondag de voetjes in het zand op het strand. Vanavond kun je terecht bij Format met Juan Sanchez. All night long in de air in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom, dus je kunt gewoon lekker blijven luisteren naar See It... En het feestje is afgelopen om 5 uur. Ja, dan gaan we kijken wat zijn de entreten kosten. 10 euro exclusief vie. En ja, je hoorde het al. Goed aan Sanchez. All night long. Moet je zeggen. Nou, ik wil toch wat anders. Dat kan ook. Dan ga je naar Ador in de Escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur s'avonds ben je welkom. Dus hou hem lekker hier op jouw CFM's antwoord. Daarna kun je gaan genieten van Stefan Verlijn, Carita Lanina, Brian Chenro en Santos, Ruul, Aldar Silva, Marl Dex, Tyron Campbell, The South, MC Jollycoot, VJ en LJ Jury. En je wordt ook nog op de gevoelige plaats gezet door Dennis Veldman. Dan gaan we naar de zaterdagavond. Dan kun je naar Girls Love DJs in Fights in de R in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom. En het feest gaat door tot in de vroege uurtjes, namelijk 5 uur. De kaarten zijn 13 euro exclusief via... en de door is mooi, dat weet je, namelijk 18 euro. De minimale leeftijd is 21 jaar. En ja, de line-up deze avond in Air 1 vind je Feest DJ Ruud. Girls Love DJ's Dirtcaps, Jermaine S, Monte Cristo en Jeff. In de Air 2 kun je graag genieten van de dieren. Ja, zoals elke zaterdagavond is ook het feestje Brainwash dan in de Escape... Vanaf half negen tot vijf uur in de ochtend vind je hier voor 16 euro entree... DJ Raymundo, Dennis Rijer, MC Kova en Vijay Yuri. En in de Urban Ed Eclectic Deluxe vind je Ramsey. Ja zeg je nou, ik heb toch liever zin in een festival. Dat kan ook, want dat is morgen in het Sportpark Riekerhaven Buitenspelen Festival... vanaf 12 uur middags tot 11 uur in de avond... ben je voor 25 euro verzekerd van... Benny Rodriguez, De La Soul Live... Makam, Willikam, Joko, De Sluwe Vos, Le Deu en Helleberry. Dan hebben we nog een paar andere namen. Ik noem een klerenzooi, ik noem een snorspel... Ar en Berry. En Hensel en Disco Nova, Sheila Hill, Helleberry en Apelstreken Extra Large... Tot zover deze, maar dan gaan we naar de zondag. Want dan is er de Slam FM Beach Break. Hij is volledig uitverkocht bij Beach Club vroeger. Misschien heb je nog iemand in je Facebook vrienden die zegt van... hey, ik heb nog een kaartje over. Want dan kun je gaan genieten van Mr. Polska, Face DJ Ruud... The Party Squad, Jordi Des, Billy the Kids, Quintino, Nicky Romero, Minno de Boer... Lange Frans, Jacques, Kraantje Papi, Dirtcaps en MC Roga. Een feestje waar er nog wel kaarten voor zijn, dat vind je bij Exclusive in Beach Club Bloomingdale. Vanaf 5 uur middags ben je daar welkom. Voor 12,5 euro heb je een kaartje en de line-up roog Dira rashid Santos Suarez, Anthony King, Dirty Heels Bee on Drums en MC Chapelle. Tot zover deze party -guide. Ik zeg, het tweede uur zit eraan te komen met daarin een exclusieve kerstmix. Nu eerst nog even genieten van Umek en Groovebox. Cause en effect, dit is het. Tot aan 11 uur, Hou hem hier.